Ja, Ruben, Blok en Mario Gosses hier op de Mu Music Industry Awards. Genomineerd voor Beste Live en meer dan terecht gedaan. Dank u wel. Jullie hebben een ongelooflijk festivalseizoen bijna overal gestaan. Dat klopt en we hebben een ongelooflijk uh, Europese tour achter de rug eigenlijk zeg maar. We hebben een stuk gedaan met Within Temptation en dan hebben wij een stuk gedaan op ons eigen door uh, eigenlijk zeg maar heel Europa. Wat, uh, welle, heel heel heel tof was dus, um, en er komt nog meer want volgend jaar vertrekken we nu in uh, januari vertrekken we terug voor drie weken met Thin Lizzy alleen in Engeland op tour en ondertussen zijn we nog soundtracks aan het maken en beginnen we aan een nieuwe plaat te werken dus bij ons is het eigenlijk een supergoed jaar. Ja. Is dit het jaar ook op live vlak like, om jullie te profileren als de band die hier live staat? Dit jaar ja, misschien ook wel door het feit dat we heel veel gespeeld hebben en dat we ook op veel uh, grote uh, mooie festivals gestaan hebben, maar dat dat wel een uitgelezen jaar was om inderdaad uw, uw ding dan of uw stempel daarop te drukken, ofzo, maar daar blijft het niet bij natuurlijk, want uh, zo een plaat is een momentopname en we zijn ondertussen weer al bezig aan de volgende. En niet alleen in België aan het spelen, maar zoals Mario ook zei, dat gebied proberen een beetje groter te krijgen. Jullie geek op Rockwerter was legendarisch. Dat was redelijk fantastisch fijn, ja. Dat kun je eigenlijk wel zo'n beetje zeggen. En wij hebben er ook keihard van genoten. En zeker ook omdat het eigenlijk ook nog ergens een beetje iets van een oldschool gegeven had. En ik ben gisteren toevallig gaan kijken naar de Golden Earring. En het deed me nog eens deugd om nog, nog zo'n groepen te zien die alleen maar fucking een goesting doen. En die eigenlijk, eigenlijk ook alleen maar, maar zo goede shows neerzetten. In plaats van heel veel cinema te verkopen. En de cinema bedoel ik de prul er rond. Gewoon muziekjes spelen en amuseren. Dat is uiteindelijk wat wij ook willen doen. Voilà. Is dat moeilijk om die eigenheid te bewaren? Om echt op uw strepen te staan als band? Uh, dat is ergens een keuze ofzo, gewoon die dat je maakt. En je maakt constant moeten keuzes maken. Dat je dingen doet, dat je andere dingen niet doet. Hoe dat je dat doet, dat je dat alleen doet, dat je dat met veel mensen samen doet. Dus het is eigenlijk constant keuzes maken. En dan moet je zelf weten dan welke richting dat je kiest. En je kiest een, een richting die dat u, uh, waar je je goed bij voelt. Oké, alleszins heel veel succes. Teruggevingen voor die live nominatie. Dankjewel. je